Goedemorgen, ik ben Dilke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn nog twee verdachten opgepakt voor de moord op Peter R. De Vries. Het zijn twee Nederlandse mannen van 26 en 27. De een is opgepakt op Curaçao, de ander in Spanje. Volgens het parool hebben de twee vlak na de aanslag filmpjes gemaakt van Peter R. De Vries... en die verspreid om de impact nog groter te maken. Voor de moord op de misdaadverslaggever zitten meer mensen vast. Gisteren werd nog een pol van 27 opgepakt die de schutters instructies zou hebben gegeven. In Australië zijn door overstromingen meer dan 50.000 mensen geëvacueerd. Het heeft de afgelopen dagen vrijwel continu geregend in het gebied rond Sydney. Sommige plekken staan meters onder water. De Australische overheid heeft de situatie tot natuurramp uitgeroepen. Daardoor kan er sneller noodhulp worden georganiseerd. De Eiffeltoren zit vol met roest en moet compleet worden gerepareerd, staat in een vertrouwelijk Frans onderzoek. Toch krijgt hij alleen een likje verf. Voor een complete renovatie zou hij een tijdje dicht moeten en dat is slecht voor de inkomsten. Elk jaar kopen zo'n 6 miljoen mensen een kaartje om naar boven te gaan. En lekker met je hond wandelen over de dijk bij een rivier. Nou, toch wel echt even opletten, zegt het waterschap. Want honden zorgen voor veel schade, doordat ze flinke gaten graven. Die ruiken en horen heel veel. Hè. Die, die, die, zien, die ruiken de, de, de muizen. Ze ruiken mollen. En de eerste ding van een hond is dan ook om te gaan graven. Ja, dat is net wat wij niet willen. Wij willen graag die grasmat. De, de grassode, die moet zo, zo sterk mogelijk zijn. Anders komt het bij hoogstaand water niet goed. Aan de honden van deze baasjes zal het niet liggen. Wat is dit voor hond, meneer? Dwergpuntje. Hele smalle pootjes. Kan hij daar goed mee graven? Dat kan, dat kan niet wel, ja. Maar dat doet hij niet. Mevrouw met een, een zwarte hond? Het is geen graafhond. Ik heb hem nog nooit zien graven. Behalve daar op het veldje. Als er mollen zitten en hij een mol ziet, dan uh, kan hij gaan graven. Het weer, de zon breekt af en toe door. Het is 18 tot 23 graden. Vanmiddag kan het in het binnenland een beetje regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn staat nog file tussen Purmerend Noord en de afrit A van Hoorn 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Knoopend Amstel 4 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert langzaam rijden over 7 kilometer. En daar is het op onthoud een kwartier.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 ...autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En Zom. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM. De kant nog wel show. <lacht> ZFM. Het geluid van Zandvoort. Yeah. Bye, that you see and I've got you Ja, het is uh, het inderdaad. Berg de morgen. Goedemorgen, Goedemorgen, jongens. Dat nog wel zo. Goedemorgen. Hoe Goedemorgen. is het ermee? Goed, zal ik even netjes eerst dit even afkondigen, want maar ik denk dat de meeste mensen dit wel kennen. Grondjongens, fietsboys, ja, dus van grond jongens. Helemaal goed, helemaal goed. Met tiers in de morning. Mooi is het jongens, een tijdje geleden. Ja, ja, ja. je ziet er wel erg bruin uit. Ja, dat krijg je nu van. Fietsvakantie, ja. Heb je het leuk gehad, Ger? Ja, ik heb het top gehad. Ik Heb een fietsvakantie gedaan, in Tosca? Ja, dat hoorde ik. Maar je fiets ging kapot, heb ik gehoord weer. Ja, dat klopt. Kijk, daar komt de man met de snor, komt er ook aan. Er staat iemand met een microfoon ergens met een van Nou, Erg volgens hard. mij ben jij het. Ben ik het? Nou, nou laat ik van een ander. Maar in ieder geval... Dus je had fietspech. Goedemorgen. Nou, ik had fietspech in zoverre. Uh, de eerste dagen nee. ging het goed... Ik ben alleen enorm uh, uh, op mijn bek gegaan. Op je bek gegaan? Allemaal schade, jongen man. Ga weg, joh. Mijn ja? knieën, mijn. Bij een ja. afdaling, Gerrit. Ja, maar ja. ik, ik, ik, ik ben door mijn remmen heen gegaan. Uh, ge, ge, door je ge... remmen heen gegaan? Ja, ja, ook nog. Dus, uh, maar ja, het is een e-bike. E Levensverhaal. Met hele dikke banden. Dikke banden. En dat uh, uh, ja, werkt op zich uh, allemaal prima. Maar uh, ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Moet je een helm op, daarom niet? Nee, nee je moet nee? niet. niemand heeft een helm op, behalve okay. wij. Dus ik had wel We een helm op. Wel een helm op. <coughs> ja, ja, ja. Was je op je hoofd gevallen? Of niet? Nee, ik was niet op mijn hoofd. Ik viel niet zo hard. Maar op een uh, grind, uh, grindpad, ja, weet je wel. Ja, een, het een, sowieso je kent het wel. Ja. open. En, het is nu al redelijk weg, hoor. Ja? Wel, uh, ja, ik ben wel redelijk ja. genezen. Ja, maar de zon die heel te erg, hè. Dat de is zon zo heel, heel te erg. En toen had ik nog een, want ik heb een beta-blokkertje. Beterblokketje. Beter Waar heb je die voor nodig? Dat is, uh, nou ja, zeg maar, om je stabiel te houden. Voor op de fiets, toch niet? <laughs> nee, gewoon stap voor mijn leven. <laughs> Frank, ik zal er een ander uh, dingetje bij. Uh, want dat gaat, als je heel hard je best doet, krijg je er wel in. De met, de, ja. met, de, met ja. een. Met een stekkertje. Met een stekkertje. En <laughs> Gerard, de, de, en, uh, met de. koffiemachine. Heeft die, die inmiddels dat stekkertje of niet? Ja, ja. ja. Oh, Dus ja, nee. ik, zit, ik zit op die fiets en. Uh, en mijn hart ging bijna mijn kast uit, zeg. Jeetje, Echt, die vieren. begon te slaan, 180 bijna. Echt waar? Ja, en... Uh, maar ja, ik zat natuurlijk... Uh, ik was mijn pilletjes vergeten. Goh, Hoe ga ik dat nou allemaal droog, doen, joh? Je maakt wel de Dus leven, ik he? ga naar de, uh, naar de, de plaatselijke... Uh, Totoren? Uh, de, uh, nee, naar droogisterij. Hoogdrukterij? Hoe heet het? Nee, ja. hij is droogist. Ja, ja. En een... Uh, Farmacia. Uh, en ik vraag van... Uh, heeft u voor mij een amlopodine? En een uh, metropolol? Ja, zegt ze, hoeveel wat we hebben? Altijd hol. Dus ik kan dat gewoon kopen. Dus ik uh, een uh, nexiumpje erbij voor de maagklachten uh, evenveel. Hoewel oh, je helemaal geen recepten hebben? Niks. Ja, zeventien, zeventien, 17 euro. Zeker voor amlodipine moet je een recept hebben. Ja, dat weet ik. Oké. Okay. Nou, daar niet. Nou ja. Voor nexium al. Kijk, dat is weer Italië. Ja, dat is een voordeel natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, dus maar dan is dan zijn moet er ook maar... in gehandeld door de maffia en zo. En, uh, ja, ongetwijfeld. Vannaast ja, <laughs> die anders, hè? Allemaal maffia, jongen. Maar over het, wel... het algemeen heb je het heerlijk gehad. Toch? Ja, het was top. Het was ja, echt top. En zo'n zo fietsvakantie is heel erg leuk. Want je fietst uh, 60, 70 kilometer per dag. En dan worden je koffers worden naar ja, het volgende, volgende auto, hotel dag. gebracht. Dat en je vindt... komt allemaal in hele leuke hotelletjes. Met, met, uh, ja, het is elke keer anders. Ja. En, en... en s'avonds naar de trattoria. Savonds uh, lekker uh, dineren en, en, uh, nou ja, en, de volgende morgen ben je weer fris. Dat is goed ik heb eken. één ding, ben ik achtergekomen. Uh, als je dan gaat fietsen op zo'n fietsvakantie, je doet bij de lunch een meintje, maar kan je beter niet doen. Niet doen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat, is geen, nee. dat is geen, goede. Ja, komt. één nee, de maar Denk maar je uit. dat we in je vrouw niks doen? <laughs> <laughs> dat is dat daarom. Ja, dat is daar staan we. Judo, één flesje, hoor niet. In ja, nou, van ja, een ja, glaasje. Een glaasje en dan, maar een glaasje. Een glaasje werkt al niet. Nee? nee? Nee, nee, nee, weet ik niet. Dat is echt, uh, dat, dat, dat valt meteen in je benen. Oké. Okay. En uh, we waren in de Gianti-streek. Gia Gianti. Ja, Gianti. Ja, Gianti. Je moet ik kennen. Ja, ja. Rode, rode Gianti. Heerlijk, heerlijk. Nou, dat is een top wijn, zeg. Dus s'avonds hebben we het ingehaald. Ja? Ja. Oh. Heel goed, ja. En dan bestel je er een extra gewoon, dat maakt niet uit. Ja, nee, dat maakt niet uit. de fietsen, dus dat is nee, wel lekker. Natuurlijk. Dan ga je slapen. Ja. Dan slaap je het er weer uit. Ja, heerlijk. We zijn wel een wel. beetje aangekomen. Ja, toch wel? Ja. Ondanks het fiets. Ah, Ondanks ja. ja, dat is voor mij heel uh, bijzonder. Dat is inderdaad bijzonder. Ja. Doe nou, de nou, pas ja, de volgende keer maar weer gewoon niks doen, hè. dan val je af. <laughs> ja, ja. ja, zie je wel. Sport is slecht Hier. voor mensen. Ik heb ja. ja, dat is het niet. Hoe is Frank? Ja, goed gee. Fijn dat je er weer bij bent. Ja, ja. dankjewel. Uh, en jij was er vorige week ook niet? Nee, dat klopt. Waar was je hmm. vorige week? Iets met auto's? Ja, mijn auto's werden gedaxeerd. Ja. Ja, ja, Ah. Dus ik ben nu druk bezig weer met een nieuwe aanvraag voor een andere verzekering. Nou, mijn auto ging uh, de laatste dag dat wij terugkwamen uh, volledig uh, uh, op, hol. op hol. Dus uh, op een gegeven moment kreeg ik een melding van SOS bellen. SOS bellen, waarom moet ik SOS bellen? Ja, u, kunt, u moet u, u, moet u uh, uh, uh, meteen bellen. En dat, dat is een systeem, die zit in de auto. Want als je een aanrijding krijgt, dan belt hij zelf... Oh ja? uh, uh, uh, voordat jij... Maar eerst geeft hij aan, uh, ben je wel goed... Weet je wel, heb je geen klachten. Wat, sch wat schreef je terug? Ben jij wel goed? <laughs> ja, ja. Ja. Maar in, in dat hele systeem zit ook die navigatie. En die navigatie die ging alleen maar heen en weer. Dus van, van, van uh, Bergse Hoek tot, uh, tot uh, uh, Italië: Rode plein. Helemaal over zijn thema. Door de temperatuur of wat? Nee, ik weet niet. Ja, dat is een, ze kennen het probleem bij, uh, bij uh, Volkswagen. En. Uh, ja, Hij zei, nou als het nog een keer gebeurd, dan moet er een nieuw, uh, nieuwe... motor in. Dus je had én pech met je fiets, ja. en ja. pech met je auto. Nou, geen pech, maar gewoon... Oh, Gisga deed het nog. Gisga deed het nog. De de nog. Ja. Dat is eigenlijk belangrijk. Nee, het is top jongens. Het is helemaal uh, ja, ja, leuk, Ik ben ja. wel weer blij dat ik terug ben. Dat is natuurlijk altijd wel weer een Dat is het probleem. mooie van weggaan en thuis ja. Ja, komen. Uiteindelijk ja. kom je ooit terug. Het ja. is ja. natuurlijk uh, toch wel heel fijn om terug ja. te komen. Was je het weekend al terug of niet? Ik ben eergisteravond, eergisternacht teruggekomen. Oh, Oké, okay. dus je hebt wereldse smaken niet meegemaakt op, op... Nee, nee, nee, nee. nee. nee, nee. Was, was leuk. Uh, ja, was uh, zeer, uh, zeer leuk. Ik ben er al zondagavond even geweest. Ben jij er geweest, Frank? Nee. nee. Maar uh, ik vond het uh, heel gezellig. Het was een heel gezellige... Uh, ja, ik begreep het van uh, vrienden. En, en dat was, het. Was, het was mooi weer natuurlijk. Hè. En uh, ja, wel goed opgezet ja. allemaal. allemaal. Die leuke tentjes allemaal. En, leuk. Uh, van bokborsten tot... Uh, ja, van alles, pizzaartjes dingen. En wie wilde geen bokworst? Nou, dat bedoel ik. Van de eerste bokworst uh, kun je weinig zeggen. Kun je, zetten, je zetten. weinig zeggen, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Zullen we, zullen we een, een, een plaatje doen? Laat ja, een plaatje ja, want, doen, wel. Want, ja, ja, want uh, ja, we, worden, we worden allemaal wat ouder, hè? Ja. ja ook? Ja, ja, ja. Ach. Je weet het niet, hè? He? Je weet het niet. En je kan het ook niet weten. weten. Vaak weet je het ook niet. Soms wil je het niet eens weten. Soms wil je het niet weten. Ja. Change. Is this strange is a strange Ja, ja, ja, met een mondvol. Ja, hè? Maar goed, ja. het uh, is uh, George Michael overigens. Ja, lekker hoor. Nou, waar je niet zo bij wegzwijmelt, dat is het hele parkeerverhaal en zo. Nou, weken ben ik al bezig met te proberen te communiceren met die lui. Nou, ik weet niet, dus, er zitten daar mensen die spreken niet eens Nederlands. Er was gisteren dat weer bij een e bijeenkomst bij de bibliotheek daar. Dan kun je gewoon je vragen stellen hoor. Ja, het zijn open dagen. Open dagen. Ik heb eindelijk dan nu de bewonersvergunning. Ja. Maar dan moet je, dat is hopelijk de laatste fase van het hele ellendige systeem. Dat Parkstart is. Vorig mm -hmm. jaar klikte ik Parkstart. Ja, dan ja. kun je een autootje ja, aanmelden. Ja. Ja, nee, nou moet je weer een activeringscode hebben en die staat in de brief. Want die staat helemaal niet in die brief. Dus, nou ja, hier je dan weer iemand te pakken hebt. En, en nieuwe <laughs> activeringskoop. Ja, ah, dat ja. is wel heel irritant. Ja. Er zijn ach, heel veel ach, mensen ach. die er grote moeite mee hebben. En, uh, en, en ja, ben ik, al, er ben moet wel wat gebeuren met het parkeren. Dat hoor. is wel duidelijk, maar niet op deze manier toch? Nou, nee, als het, als het communiceren heel lastig wordt, dan is het vervelend. Ja. Nou, ja, het is al het beter eerst dan. Het hele systeem is krankzinnig natuurlijk. Alle rare dingen die erin zitten, uh, uh, uh, uh, anders we eerder kunnen. Ja, maar je nou, moet ja, wel in de gaten houden dat. Als je nu gaat kijken op de boulevard. Uh -huh. Ja, nu zijn er allemaal uh, plaatsen zat voor de mensen die... Ja, ja en het parkeer Zuid ja, staat helemaal vol. Ja, nou ja, dus terecht. Is, is, is, is, ja, is dus is dat is toch bedoeld. En ook heel lastig laat dat de parkeergarage onder de Albert Heijn helemaal vol stond. Ja. Nou, dan kun je niet meer boodschappen doen. Dat is ook lekker dan... Nee, een... <laughs> nee maar, dus maar dan zijn er zijn natuurlijk wel parkeerterreinen die ervoor bestemd zijn. En, uh, ja. Ik snap de, de achterliggende gedachte uiteraard. En dat is op zich ook goed. Maar om dan zo... ...systeem op de tuigen, jongen. Dat gaat, ga naar het gemeentehuis, haal een vijet... ...en flikkeren, dacht je, vooruit ja, klaar. Ja, en dan, ja, dan heb je nog ja, een vijet voor ja. als je visite krijgt. Ja, en nu, uh, als je het ziet weer, wat je nu moet doen, man. Ja, er er wel heel weinig parkeermeters uh, te zijn, weet je wel. Maar, uh, want op de hele Verlennepweg staat er niet één, volgens mij. Dus mensen gaan zoeken naar een... Ja, dan moeten ze dus uh, 500 meter lopen... ...en dan komen ze er misschien één tegen. Maar die zijn nog lang niet allemaal geplaatst. Dat is natuurlijk ja. ook slecht. Dat had al lang... Uh, ja. Gedaan het, de de, de overheid wil dat heel Nederland elektrisch gaat rijden, maar er zijn te weinig laadpaden. Uh, ja, ja, dat klopt ook. Ja. Jullie zijn liefhebbers van auto's. Hè? Ja. Wisten jullie dat er een auto verkocht is een paar weken geleden voor boven de 4 miljoen? En dat is een record. We die is op uh, een Nederlands de... kenteken gezet, hè? Een Nederlands kenteken ja. gezet. Uh, ik denk dat hij 6 ton aan uh, BTW en BPM hebben bochtgegaan. Zelf goed een platte kar. Uh, ja. Uh, ja, Bugatti nou, toch niet? Uh, weet u jullie wat de het is. Feron niet, of wat is het voor een Nee, nee ja, ja, dat is ja, geen... Nee, dat zit je wel in de buurt. Het is de, de, de Bugatti, Bugatti, inderdaad. Ja. Bugatti, uh, ja. Ja, is dit dan, hè? Weet heet Het uh, Chiron, ja, inderdaad. Het ja. Chiron, ja. Uh, 4.064.477 euro was die. Nou, dat is wel maar dan heb je wel alle opties, hoor. Want in Maas we waren er, er ook al twee verkocht voor 3,6 miljoen. Dat is wel dus goed voor uh, de BPM, uh, voor de overheid. Ja, BPM ja. En, en, en, en, en natuurlijk BTW. Uh, ruim uh, Bijna 7 ton levert het op, ja. Nou, daar kun je aardig wat voor doen, toch? Een, een aardig die aardig aardig zouden, verkopen. Ja. Toch? Oh, oh, oh. Maar ja, het is onvoorstelbaar dat zo'n auto überhaupt besteld wordt. En dan, dan gaan ze niet zeggen wie dat gedaan heeft, wie hem gekocht nee. heeft. Hè? Nee, dat denk nou, ik niet. Heb wel verdacht nieuw... jou er een beetje van, Frank. Maar... Nee, maar ik ben niet van de platte karren. Oh, je bent ik niet van de platte nee, nee, karren? Nee, nee. Ik vind het uh, voetballersauto's. Net nou, ik heb er in zijn. Italië wat langs gekomen. komen hoor. Ja, dat is ja, wel dat best, begrijp ik. Ja. God, Hij kan uh, 420 km per uur. Nou, dat is ook lekker natuurlijk. Ja, maar overal ja. staan kasten. En ook zo'n auto nemen ze in beslag. Dat doen ze graag natuurlijk. Mm -hmm. Als je. Gratis. Oh, dat vinden ze wel leuk. Dat is zo zonde. Je kan nergens. Nou, ik weet nog wel een paar wegen in Portugal, ja. waar geen camera te bekennen is, ook geen politieagent. En dat zijn uh, ooit door de EU uh, gesponsorde autobanen... Uh -huh. waar de Portugezen zelf niet graag op rijden, want het kost dan te veel geld, maar waar je zo'n ding open zou kunnen trappen. Ja, ja. Dan heb ja. ik zoiets. Nou, dan komt het echt tot. Nou, zo. In dat Duitsland, dat Duitsland, ook, Duitsland ook Duitsland ook nog. Ik ben heel. Uh, ja, Duitsland. En Mensen rijden daar zo oké. Okay. Ja. ja. Dus ze letten allemaal op. Ja, hier hier ja. ook, Weet je 50, is 50 is 5 rijden allemaal ja. irritant, maar ze rijden wel. Ze houden zich aan de snelheid. Ja, er Zit, zitten weinig gebruiken achter de stuur, denk ik ook. Minder, denk ik, dan ja. Minder dan hier. Minder dan Ja, dat <laughs> ja. is niet zo moeilijk, maar. hebben hier nog lachgasbonenboos achter de stuur. Ja, ja lachgas natuurlijk. En, ja. Uh, ja, ja, ja, ja. Dus, Ik ben natuurlijk voor het, voor het eerst met die nieuwe auto uh, naar. Uh, Hoe bevindt het de kubelwagen? Maar helemaal goed. Ach, jongen. Goed. Ja? Helemaal top. Man, man. Um, het voordeel is... De, de, de, je hebt tegenwoordig al die systemen in die auto's. En hier is dus een adaptive cruise, cruise control in. Het houdt in dat hij uh, de voorganger... Uh, de, de, de afstand aan, aan, bij de voorganger zelf uh -huh. bepaalt. Dus als je uh, zeg maar op cruise control zit... en je rijdt de file in, dan remt hij vanzelf. Dat doet, daar hoef je niks aan te doen. Okay. Dus... Uh, Tino Stuy, eet je, eet je, eet je mond leeg. Ja, dat, ik zat erop te wachten. Ik ja, maar denk. Je, je mag, als, als je hier zit... mag je... en dat hebben we toch afgesproken met elkaar? Ja, het staat in de statuten. In de statuten ja. staat dat. Dan mag je een ronde een, een gevulde, gevulde, koek. gevulde ja, alleen, koek. alleen gevulde koek. Ja. Als je ze ja. uh, toch ja. tijdens de uitzending... een, een soort van, van trilling voelen... En een enorme ja. dreun, Dat ja. ja, ja. dan is de boom bij Tino... Uh, de Iep, met iepziekte die uh, omvalt. Ja. Daar zijn ze nu mee bezig. Maar nee. om even door te gaan. Ja. Kijk uit, hè? want hij staat binnen dus 5 minuten voor de, de, de, oh. de deur. Hè? Dus, uh... En dan uh, um, uh, gingen we door de Godrat tunnel. En uh, die tunnel die, uh, die is best lang hoor. Die is 17, ja, is... 17 kilometer lang. En daarvoor gaat alles via uh, lichten. Dus je wordt gedoseerd. Ja, ja, ja, is... en, uh, maar dan, dan sta je dus in een file. En als je die cruise control aan hebt, dan hoef je niks meer te doen. Dus je ja, kan gewoon een wijntje zie... nemen onder de ja, dus ja. het rijden. Ja. dus ik begrijp eigenlijk dat jij helemaal niet, helemaal niet op hoeft te letten met die auto. Je nee, is ja. gewoon alles zelf een beetje. Ja, af, veel minder. Ja. Oh, daar, en dan ja. als je, je nachts gaat rijden, doe je grote licht aan. Ja. En dan gaat die automatisch uit als er een tegenlicht komt. Nee, ik denk Allemaal dat, dat, die... dat soort grappen. Ja, nou dat had kennelijk ook al in de 50er ja. jaar. Ja. Ja. Ik weet nu waarom die ja. auto nu op een gegeven moment ergens uh, zei. Uh, bel de SOS-dienst maar. Want die komt er op een gegeven moment ook niet meer uit. Met ja, die was ja. er misschien ook klaar mee. Ja, maar dan ga ik ook. Naar Robert Strijder. Ja, dat is waar, ja. Dat is mijn vriend. Uh, <laughs> ja, maar die, die, die, die zat niet in Italië op dat moment, toch? Nee, nee, nee. Dat, nee, dat nee, hadden we nee, niet. Nee. Dat we niet. Maar ik ben gisteren wel even langs geweest. En, uh, uh, dat komt helemaal voor elkaar. Nou, ja, top, toch? Helemaal hand. goed, man. Ja, ik zat ja. Uh, afgelopen vrijdagavond met uh, Team Strijder. Ja. En uh, Jim en uh, Robert en uh, Spolders en al die gasten. En, uh, er zat aardig wat uh, drank in. Ach, Han had zijn handen vol. Oh je Kerkens. zat bij uh, bij uh, bij, Mollie. bij Mollie, ja ja, dat is godverdomme wat. Eerst Appie ah, alcohol die was zijn portemonnee kwijt die vond ik op zijn stoel. <lacht> Toen uh, Spolders in paniek want hij was uh, zijn telefoon kwijt die lag gewoon op tafel. <lacht> <lacht> dus, ja. En die gaf nog een rondje maar die uh, zei ja ik heb nu even geen geld dus die ging gewoon weg. <lacht> Han achterlatend met de open <lacht> Maar het was heel erg gezellig. Ja nou, dat moet wel. Ja. ja. Maar maar ja? Wanneer was dat? Afgelopen vrijdag. Afgelopen Dat is ja. dus meestal ja. wel bij, ja. bij Molly Is het wel gezellig. Ja. ja. ja. Ik zal weer Met, wees. met uh, mevrouw alcohol was ze ook. Mamaretto noemen ze die. <laughs> Mamaretto. <laughs> <Ja>. <laughs> ik hoorde het gisteren van Han. Ik kwam helemaal niet meer bij. <laughs> ja. ja, ik ken het ja. Dus dat ja. geeft wel aan. Die mevrouw houdt ook wel van een lekker gezellig dat een gezellige dame over. Mamaretto. <laughs> ja. Gezellige dame over oh, de alcohol. Ja. <laughs> Hebben we nog een uh, leuk liedje? Ja, ik heb zeker een leuk Misschien liedje. Misschien uh, iets met drank of zo? Nou <laughs> ja, dit, dat komt goed uit. Dubliners, of niet? Dubliners. Dubliners. Oh. I needed the shelter of someone's arms And there you were I needed someone to understand my ups and downs And there you were With sweet love and devotion And deeply touching my emotions I won't stop And thank you, baby I won't hold stop. Thank you, baby. And yes I do. How sweet it is to be loved by you. It feels so fine. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night. Wondering where would I be without you in my life Everything I did was just a bore. before Everywhere I went seems I've been there before But you brightened up for me all of my days Love's so sweet in so many ways I want to stop and thank you, baby I just want to stop and thank you, baby oh yeah now how sweet it is to be loved by you it's like sugar sometimes now how sweet it is to be loved by you oh yeah You were better to me than I was to myself For me, there's you, and there ain't nobody else I wanna stop, and thank you, baby I just wanna stop, and thank you, baby Oh, now, how sweet it is To be loved by you How sweet it is be loved by you now, How sweet it is To be loved by you It's like jelly, baby Oh now, how sweet it is To be loved by you Oh now, how sweet it is To be loved by you It's like honey to the James Taylor, namens niet, yeah. Bij ZFM. En nu ineens uh, doet uh, die stem ergens uh, aan, aan iemand uh, denken, maar dat laat ik even voor een andere keer over. Maar dat maakt niet uit. Uh... Maar jongens, het is nog meer uh, tragisch nieuws, uh, Jaap. Ik weet niet of jij tragisch daar... nieuws, uh, Een bezoeker dan al dan niet een frequente bezoeker zelfs van was, maar sauna Diana, die is dicht. Sauna ja. Diana ja. Is dicht. Ja. Dat is bij de grens. Dat is dan? wel de beroemdste. Ja, op de grens ja. van uh, Nederland en Vlaanderen. Vlakke Vlaanderenland. De beroemdste privéclub van Nederland, uh. die gaat er deuren sluiten, hè? Maar. Er is geen vrouw mee te krijgen. Ja, het is te zeggen dat de eigenaar van een club die jane... er nog 44 jaar seksbusiness in zijn zonderd. bij <lacht> um, slager Jeff Hendricks, de zonderd. Die van de Chroma, Die zien er geen brood meer in. Hè? En zo maken ze bekend aan, aan, aan BN de stem. De klanten zijn er genoeg. Ja, dat, dat is niet een probleem. Hè? Maar amai, er is geen geld meer te verdienen in de seksbranche. De, de, de famkes, de deernes, de, de, de vrouwjes, ...die willen er niet mee werken, zegt Ruud Simons. Dat is het een van de eigenaarden nee, van Club Diana. Maar goed, het ontbreekt volgens Simons aan, aan vrouwen die nog belasting willen betalen. Ja, en niemand wil belasting betalen. Hè. Die wil ook, daar hoef je geen vrouw voor te zijn. Maar goed, die business is wel handig. En alles duikt volgens hem die illegaliteit in. Hè. Omdat hij meer opbrengt. Of Omdat je daar zonder paspoort ook uh, kan sekswerken, Hans. Joh. Ik, dus ik heb even een, uh, ja, ja, ja, een ja, ja, ja. Kortwaar, En het was uh, het nieuws <laughs> van uh, Jefke de Jef, Poelemans. Ja, oh, Jefke, ik... ja? <laughs> Jefke de Naier. Jefke oh, de Naier. Oh, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ik vroeg me nog één ding af. Kennen ze daar ook de term roverheid? Roverheid? Ik, wel zeker, ja. Jij, wat denk jij? Uh, goed, uh, nee, vrienden, uh, het is half elf geweest inmiddels al. Gewezen, dus, uh, ja. ja, ik werd uh, keurig netjes op de tijd uh, geweest. Ja, dus nou ja, dat uh, vind ik uh, dat het tijd hey, is. Hé oude Rups, wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Nou jongens, uh, ik moet toch even wat, ter he? teruggrijpen op uh, de Formule 1 race. Dus, ja. ja, het was zeker wat. Pop. Het begon allemaal zo leuk nog, s'ochtends. Uh, toen reed uh, Vettel een paar rondjes in de Williams, waar... Uh, Oh maar ja. Nou, hij is een mensel uh, okay, meegenomen. Ja, ja, ja. En die, die is trouwens van het vetel zelf, he, die wagen. Meen je dat? Dat is die geel-blauwe, weet je wel. Ja. Je, je kent hem wel waarschijnlijk. Uh, uh, 30 jaar geleden inmiddels alweer, uh, onze vriend uh, Nigel Mens. Hij zag er goed uit, vond ik. Ja, hij zag er zeker goed uit. Die snor heeft hij ook nog Ja, bij, heeft he? hij heeft ja. hem nog steeds. Ja. Ja. Maar hij, hij heeft, er, heeft hem een tijdje afgemaakt. Ja, ja, dat klopt, ja. ja, ja. Maar uh, speciaal voor Silverstone heeft hij hem weer... Ja. Uh, ja. En, uh, en die oren heeft, heeft hij ook uh, ja, ja, Ja, ja, ja. <laughs> Maar ja, toen kwam de race ja, en nee, we schrokken ons allemaal rot. Tenminste, ik schrok me rot toen die uh, Niet normaal, hè? onze vriend Zoe over de kop ging. Wat een klapper, Heb je Frank. Nou, op het journaal zag je die kijken. Ja, ja, dat liet ja. het je beeld ook wel zien. Maar maar, Onvoorstelbaar. Weet je dat. dat uh, z n, z n, uh, die auto's hebben natuurlijk een soort van rolbar. Ja, maar die brak af. Die brak af? Ja, dat klopt. Ja, dus de halo echt, niet? Hij heeft echt zijn leven ge, nou, ja, ja, ja, ja, ja. Die, die Halo heeft hem echt gered. Ja, als hij die, die rolbal niet had gehad, er was, was, was zijn hoofd er, eraf Ja, absoluut. Ja, het, het was een heel raar ongeluk. En uh, onze vriend Rustig ging er wel kijken bij hem of hij goed was. Maar het was mm. natuurlijk wel de schuld van Russen. Ja. Die ging veel te, te wild naar links toe. Ja. En toen pakten hij twee auto's. Ja, en één auto pakte die wagen van, uh, van zoe. Maar het was een maar de klapper met, van de week. Ja, met 2,40, 2,50 gaan ze die bocht in. Dus het, uh, de klapper van de week. De van de week, inderdaad. <lacht> maar goed, uh, toen hadden we de race. Uh, en op een gegeven moment zagen we Max Stappen in gevecht met met Schumacher, heb je dat nog gezien? Ja. in de Haas. Ja. Dat was natuurlijk heel vreemd, hè? Dat was een heel apart. Ja, dat was heel apart. Maar het schijnt, uh, hij is over een stuk uh, uh, uh, carbon, ja, carbon fiber gereden. Waardoor die hele bodemplaat, zeg maar. Ja, die, was, die, die, was, die twee, was heel erg beschadigd. Twee was gebroken. En dan doet hij bijna niks meer. Uh, nee, dat klopt. Hè. Weet je van wie dat uh, stuk uh, debris was? Ja, van welke van, auto. Van, hoe heet die, van uh, uh, uh, uh, Perez? Nee, van nee. Noda. of... Het was wel van een, een, een, een boel, een Red Bull, maar van het zusterteam. Het was, het zuster -team. Het was de, de, ah, van okay. Tsunoda, die had spullen verloren. Ja, als je daar met 300 overheen gaat, dan kan hij die hele wagen open rijden natuurlijk. Maar die Max die zei nog, van, uh, hij, hij zag er liggen... En toen dacht ja. hij, nou, ik kan er niet meer, ik kan niet meer links of rechts langs. Ja. Dus hij is ja. precies terecht overheen gereden ja. om zijn banden te sparen. Maar toen is de bodem is uh, Ja, maar in ieder geval, uh, hij was natuurlijk banden die waren zo beschadigd. Wat is het gevaar zo opleveren? Hè, dat hij uh, ook. Ja. Nou, uh, die Gian pierre Lambia's, die zijn man uh, die dan in, in, in de pits alles regelt. Die had gezegd: van, uh, Het is veilig. Dus uh, toen is hij doorgegaan. Nou, zevende plaats. Hij heeft hem, uh, had nog zes puntjes, geloof ik. Dus dan ja. uh, heeft hij de schade redelijk beperkt kunnen houden. Wat heet? Ja, dat kun je wel zeggen, inderdaad. En Die Mick Schumacher die heeft de eerste punten gehaald. Dat is ook ja. heel wel leuk voor die jongen. Ja. Achterplaat, twee punten. Wel, wel leuk natuurlijk. En, uh, dat is wel handig voor het team ook. Ja, zeker. Het ja. Dat, geldt dat gewoon miljoenen euro's. Ja. Dat het team uh, punten heeft, <coughs> dan, dan krijgen ze weer... Uh, geld voor. Uh, nou ja, goed, uh, Science de eerste overwinning, hè, de eerste keer Dat is ook wel, ik vind het wel leuk voor die jongen. Ja. Veel pech gehad dit seizoen. Het uh, was een mooie sprintrace trouwens, hoe die uh, hè, dat uh, inhalen. En, uh, Kijk je uit, Hans? Ja, zeker. Ja. Ik ben een beetje enthousiast. Maar, uh, <laughs> nee, maar dat inhalen. En, ja, dat was goed, hè? Uh, uh, de, ja. de keer dat uh, Hamilton gebruik maakte van die twee die aan het vesten ja, ja, waren. Ja, ja. Dat, dat zijn wel leuke dingen natuurlijk. En... Uh, maar goed, uh, uh, Max uh, Boegeroep van Max, hè, dat was natuurlijk ook niet, niet leuk voor Max. Nee. Maar, maar hij ging er goed mee om, uh, moet ik zeggen hoor. Ik uh, weet niet of het, uh, wat het hier gaat worden begin september of uh, Hamilton ook uh, uitgefloten wordt. Maar, nou ja, dat was, ja dat was, vorig, vorig jaar werd het ook al uh, werd gezegd van dat moet je niet doen, moet je niet doen, niet doen. Nou, moet je kijken wat die Engelsen doen, zeg daar. ik bedoel, ja. Uh, ja, ik weet het niet hoor, maar... Uh... Ja, dat zijn, daar komen de hooligans vandaan. Hè? Ja, daar, dus we daar komen is de hooligans vandaan. Niet te hopen vandaan. dat nee, het voetbalgedrag ja, klok, overslaat ja, naar de ja, plezierderij. Ja, ja. Nou ja, de Claire uh, buiten, de, buiten de top drie. En dat was alleen maar gunstig voor Max natuurlijk. Ja. Maar dat was wel een fout van uh, Ferrari hoor, dat ze hem niet binnenhaalden. Ik hè? Hij, hij stond op gele banden. Ja. <laughs> Heel raar dat hij niet binnenkwam onder on, on, die safety car. Ik bedoel, hij had makkelijk die banden kunnen wisselen. Ja. En ook mee kunnen doen, stemmen met die... Uh, hier vooraan. Dus, ja. Maar ja, ik zat, ik zat in het buitenland. Ik heb uh, gekeken. En dan uh, mm -hmm. kijk je met dat, uh, met dat nieuwe commentaar van die twee. Uh, ja. God, alle mensen. Want dat lijkt wel een. Lijkt wel een uh, wie wie geven de commentaar? Ja, dat zijn twee jongens. Ja, Nuise nee. nou, Valkenburg en nog iemand. Maar... Ja, ik, ik, ik, ik, ik, vind, ik ben er ook geen voorstander van. Nee. Ik, vind hem al, ik vind hem heel zacht. En dan uh, kijk ik zelf wel. Ik, weet, ik zie zelf wel wat er gebeurt. Maar ja, precies. Maar. Uh... Nou ja, ik vind Olaf. Uh, bu uh, buiten het feit dat het natuurlijk een beetje een arrogant ventje geworden is. Mm -hmm. Uh, vind ik hem uh, uh, wel heel zaken doen. Ja, zeker. Ja, ja, er zij zijn minder. Er en is <kliek> en heel veel aandacht voor die, die wagens die al grinnen. Op dat moment was ja. er voorin gebeurde er ook van alles. En dan nog niets over. Nee, nee, maar, nee. Ze zijn wel ietsje beter geworden, maar het is nog steeds niet uh, dat je zegt van Hosana Hosanna. Nee ik, uh, nee, ik... Maar ja, goed, er... uh, uh, je kan hem natuurlijk ook op een andere zender zetten. Duitsland of... Uh, ja, maar dat vind ja, ik helemaal niks. Is ook een gedoe allemaal natuurlijk. Ja. Nou, dan hadden we nog uh, uh, onze vriend Nelson Piquet. De, ah, van, van, uh, ja, de schoonvader van Max. Ja, dat was Wat dat. daar allemaal mee gebeurde. Uh, die had in een oude podcast iets geroepen over uh, uh, Hamilton. Maar dat is heel lang geleden al, hè? Ja, maar <laughs> hij had wel het N-woord gebruikt. En ja. hij kreeg ook een probleem mee in... Uh, sorry, wel. Ja, nee. Het N-woord. Ja. Nico. Nee, maar... Van <lacht> <lacht> oh, Nico. <Ja. lacht> nee, maar uh, hij krijgt daar toch problemen mee in Brazilië. Want er is een politieke partij die daar uh, uh, een aanklacht tegen hem in gaat dienen. En uh, hij zou voor die racistische en homofobe uitspraken, zoals ze dat noemen... Um, drie jaar gevangen gevangenisstraf kunnen krijgen. Meen je dat? Dat zal niet meteen gebeuren, maar het zou kunnen niet. Dus dat soort opmerkingen of gebeurtenissen hangt geen verjaringsdaad. Nee, dat lijkt me ook niet. Nou, hoewel het natuurlijk in de tijd dat hij misschien gezegd heeft, een heel andere sfeer was dan tegenwoordig. Tegenwoordig kun je helemaal niets meer zeggen. Je mag helemaal niets meer zeggen. Nee, helemaal niets. Wij moeten ook uitkijken trouwens. We worden ik in de gaten gehouden. Neger mag je niet meer zeggen. Sorry? Neger mag je niet meer zeggen. Nee. Nou ja, tegen mij wel. Ja. Ja. ja, je hebt een hartje bruin. Ja. Nou, ik, ik, nee, ik ga er niet mee in ieder geval. Neger zijn? Ja, ja oké, okay, mag ja. niet meer. Nou <lacht> ja, als je het niet meer mee eens bent, mag je gewoon neger Hé hey, Jongens, het laatste over de Formule 1. Er is een voorlopig kalender uitgelekt. Daar staat voor natuurlijk wel op. Nou, dat, vind uh, bizar. Vegas, hè? dat vind ik bizar. Dat ja, vind ik bizar. Van stond... 2023? Oh, of niet? Ja, 2023. Ja. En wanneer uh, gaat het uh, plaatsvinden dan volgend jaar? Nou ja, dat zal begin september wil zijn, weer zijn. Mm. Uh, we krijgen de Las Vegas erbij natuurlijk volgend jaar. Uh, Qatar. En ze zijn nu ook bezig met Kialami in Zuid-Afrika. Mm -hmm. En uh, ze willen 24 races doen. Mm. Maar er moeten natuurlijk een paar afvallen. En, en? zoals er nu staat, is dat Frankrijk en België. Ach, ja, ja. waarschijnlijk Spa-Francorchamps zal afvallen. En dat is natuurlijk ook vervelend. Het een halve thuiswedstrijd voor Max. En uh, ging er gingen heel veel Nederlanders heen natuurlijk. Uh, elk jaar. Dit jaar waarschijnlijk ook. Dus ja, ik vind het een mooi circuit, dat, uh, dat uh, Spa-Francorchamps. Zeker. Daar hebben ze Zo. ook nog voor miljoenen zeg maar, ook, uh, nieuwe tribunes gebouwd en ja. aangepast. En ja, en dan uh, staat het de volgend jaar waarschijnlijk niet meer op. Dezelfde maar uh, ik, begrijp, ik begrijp niet dat rijders daar niks over te vertellen hebben. Uh, dat zal me... Uh, ja, ja, maar goed. Uh, je, je begrijpt zelf wel dat Las Vegas en Qatar meer opbrengen dan, uh, dan Spa-Francorchamps. Ja. Dus, uh, en, en ze willen heel graag in Afrika ook een race. Ik nou, ja. vond wel heel veel uh, parasols uh, die pit staan in Qatar. Maar dat bleek uh, dus uh, pitspoezen te zijn. Pitspoezen, ja, die mogen daar nog. Ja. Waar? In Qatar? Qatar. Nee, je ik dat? dacht dat het parasols waren, maar het waren pitspoes. <lacht> <lacht> <lacht> heb, je, heb je een hele scherpe tv? He? <lacht> hele goede. <lacht> <lacht> <lacht> nou, dan wil ik afsluiten nee. met, met uh, tennis. Kijken jullie tennis of niet? Ik wel. Nou, ja, nou, ik volg ik, het, ja, wel het wel een beetje. Ja, nou, ik, ik, uh, ik kreeg een, een vriend van mij uit New York. Die was helemaal uh, enthousiast track. over die van Rijthoven oh, okay, ja. Ja, Die nou, tegen Djokovic leuk. moest. Die ja, het helaas begin. net niet heeft gered Maar het schijnt ja. wel toch een crack van een uh, Ja, Hij heeft het is, zijn die uh, goed gedaan natuurlijk. Eén set gepikt heeft hij hem van ja, de set gepikt en vierde ronde gehaald. En dan doen ze het al goed hoor. Ik bedoel, Dan pakt hij toch even 220.000 euro mee. Dat is het begin. Net zoals Botik van de Zandschulp. Uh, op de BBC die je gevolgd hebt... Finder Sculp. Kulp... Kwamen er helemaal niet meer uit. J <lacht> op een gegeven moment zijn ze alleen nog een botik. Ja, botik. <lacht> dan was het natuurlijk veel beter. Ja, ja. Nou, die speelde tegen Nadal. Nou, dan speel je tegen de nummers... 2 uh, en 3 van de wereld. Met Verdef. Uh, die mag niet meedoen. Um, dan, uh, ja, dan, dan, dan weet je gewoon dat je weinig kans hebt. Maar Het was wel een leuke wedstrijd om te zien. Ook van, uh, van botik, van de zandschulp... En, ja, de, de, de, die, die, die, die, die nadal, daar staat ook geen, die kun je heel moeilijk verslaan, want dat is, dat is een beest ja. natuurlijk, hè? ondanks de 36 jaar. Wel knap, moet <tie> ik zeggen. Jammer voor die beide jongens dat er geen punten worden zijn uitgekomen. Nee, hè? want ik uh, zou of heel, heel erg nieuwsgierig zijn uh, naar de ranking uh, ja. waar ze uh, na dit toernooi zouden staan. Want ja. ik denk dat die Van Rijthoven die wel een ondekom... reuzesprong zou moeten maken in dat opzicht, toch? Van Rijthoven naar de ongeveer de 70ste plaats Ja, dat, dat zit er wel ja. in. Maar ik denk dat, dat uh, na dit toernooi... Ja. dat hij daar een aantal ATP toernooien... Ja, om ja, in ieder geval zijn punten ja. op te schroeven... Ja, om ja. binnen die top 100 te komen. Denk ja, dat klopt. Nou zijn er misschien mensen die zich afvragen... waarom geen ATP punten? Nee, nou. dat heeft met een conflict te maken, geloof wel ik. Goed. Nou ja, een conflict. Er mochten geen uh, Russen en uh, Wit-Russen meedoen. Dat bedoel ik. En uh, nou, dan heb je met natuurlijk... de nummer 1 van de wereld. Die mochten ze ook niet meedoen. En ze vonden het voor, tegenover de, de ATP... en de WTA, dat is die damesclub. Uh, die vonden tegenover de spelers dus die, uh, die niet mee mochten doen... heel, heel lullig dat, uh, dat die anderen dan wel punten zouden krijgen, zeg maar. Ja. Maar dus, uh, die WTA, de World Tennis Association, van de vrouwen... die hebben ook nog... Uh, uh, uh, willen ze een boete opleggen van 250.000 euro. Dus, uh. uh, nou ja, krijgt straks de kwartfinale, de laatste acht. Dan heb je onder andere Kyrgios... Kyrgios goede tennissen. Goede tennissen, maar dat is natuurlijk wel een clown. Ja, dat is inderdaad een clown. Dat ben ik met je eens. Het is een Australiër en die pet cash, die daar ook was, ja. ook Australië, binnen hem van, 87, die heeft hem <coughs> helemaal uitgevoerd. Het laagste niveau wat betreft sportiviteit, valspelen, manipulatie, schelden, agressief gedrag naar umpires en scheidsrechters. Dus die dingen, die cash en die kirios, geen vrienden worden. Nee, dat geloof ik ook niet. Maar het, het, het, hij, hij, hij is wel uh, gek op die baan. Het is een enfant hier. Ja, klimafilos. maar ja, die moet je een beetje ook hebben in dat tennis denk ik. Dus, uh, ja. Oké okay, jongens, nou dat was het een beetje. We kunnen, weer, een goed plan. Uh, kunnen weer door. Helemaal goed. Mooi plaatje. Ja. Mooi plaatje. Ik heb piano meegenomen. Dag. Speel even mee. Ja hoor. Ik denk ik ga het gaat goed komen. Ik call je naam. Maar je bent niet was I to blame for being un- you know i can't sleep at night but just the same i never weep at night i call your name Take it. Die mama's en die papa's. Ja, ja, ja moet je even nadenken. want... Uh. <tok> Mooi nummer, hoor. Ja, dat is een mooi, dat is een goed ja, ja, liedje. Ja, die waren best heel erg populair. in de 60-jarige ja. uh, Monday, Monday. En yeah. een No, no Milk Today? Was nee, dat was Burman Hubert. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, niet alles, nee, niet nee, alles is voor niet de mama's de en de, de, de papa's. Nee, nee. Mama Cash en Mama Cash. Je moest nog andere dingen doen, hè? De mama's <laughs> en de papa's. Ja, natuurlijk. Dat doe je als mama en papa. Ja, mama en papa's. Tuurlijk. Wel een goede naam voor een band. Absoluut. Heb je nog nieuws, Frank? Nou, ik uh, liep gisteren even op de Zuidboulevard. Ja. En daar uh, vond ik een, uh, wel een, een prachtige, uh, een beetje ja, sarcastisch bedoelde geste. Van, uh, tenminste, dat vertelde het label wat eraan was gehangen. Alle bewoners van Zandvoort, daar hebben ze een heel roestig, bijna compleet verrot, gietijzeren bankje neergezet. <kwijnt> Met een labeltje eraan. Dit wordt u dit, aangeboden, aangeboden worden, door, ja. alle, de, door de Zandvoortse bewoners. Voor de nieuwe oh, ja, boulevard. Ja. Ja. Ja. Ja, wat is het, is het probleem dan? Nou ja, ik, ik heb begrepen dat een aantal mensen het niet eens is met uh, een aantal zaken. Die, en ik weet daar het fijne moet ik bekennen, niet van. Maar zo ook. De plaatsing van die bankjes. Die hebben we het over de Zuidboulevard? De Zuidboulevard. Ja, nou ja. Er ja, ja. ja, ja, is het een en ander om te doen over de plaatsing van die bankjes. Ja, nou ja. En het, ja. het oude hek wat daar was, dat is vervangen door staalkabels. Um, die ik, waren er nog nogal kapot, toch? Die waren meteen al. Nou, ja, en dan ja, we ja, hebben ja, natuurlijk ja, ja, ja, last van ja, eenstellige. Nee, mensen zitten daar een fiets tegenaan... aan en er zit het slot erop. Begrijp je? Zijn om die kabel heen. Om die kabel heen. En dat, Gaat hij daar stuk van dan? Nou, waarschijnlijk wel. Ja, ja? ja als het, uh, bij twintig uh, fietsen. Maar ik vind wel dat iedereen wel een enorm aan zijn pis is in de deep ja, hoor. Nou, je ja, moet moet niet top, top, uh, je wel, moet uh, niet op Facebook gaan kijken, hoor <laughs> je. Aan, kijk. Maar dan is het nog wel stil. A zijn Hoe bedoel je? Vertel, ga, ga eens door. Uh, wat, uh, komt er weer niks van de grond af uh, dan in, in, in Zandvoort, ja, antwoord? Uh, zo met die, uh, ja, met die ja, ja, bankjes uh, waar Frank het over heeft. Dat is een voorbeeld. Maar er zijn nee, nog wel meer voorbeelden wat niet van de grond afkomt. Nee, dat is helemaal niet van de grond. best mooi geworden. Ja. Ja. Maar, maar ja, dus, dus het is uiteindelijk ja. wel... He, wat? Uh, ik, ben, ik, ben, ik heb al een paar keer uh, een, een spandoeken gezien. Dat ging ook over nou, die... die <laughs> je hebt iets met dat bekertje, Hans. Dat, dat, dat <laughs> ging ook over het parkeren natuurlijk. Ja. Hebben jullie geen spannende dingen nee, nee. hangen nee. nog? Jongen, het is ja, niet normaal. Er, er, er is zelfs een, een, een, een, een wethouder met de dood bedreigd ja. om het parkeren. Oh. Ja. Nee, nee, dat, nee, dat, nee. Om, dat waren ambtenaren. Of een van die... Ja. Nou ja, whatever. Maar niet maar, een wethouder. Nee, nee, gewoon nee. het feit dat, dat... Je moet dus lekker in Amsterdam gaan wonen. Met je auto. En ja, Nee, daar wil je zo Nee, Maar <coughs> Frank, het is. Eh, nou, dan koop je toch een eigen parkeerplaats voor 200.000 euro? Ja, ja, precies. Nou ja, ik heb hier ook uh, parkeerplekken gekocht. Hm. En dan denk ik van, nou ja, je, je koopt een parkeerplek en dan kan je je ja. auto kwijt. Punt, ja, klaar. Ja, maar niet, niet, ja, niet iedereen heeft een de gelegenheid om dat te doen. Nee, dat weet ik, maar we hebben ook nog een auto verkocht. Jawel, ja, ja, ja. Weet je oh, wel, we hadden twee auto's, één uh, ja. heb je niet nodig. En je kan in Zandvoort alles met de fiets doen. Ik doe ook alles met de fiets. Ja, uh, goed, uh, gaat helemaal goed. Ja, dat gaat zeker goed. En, uh, nou ja, ja, het parkeren in het uh, blijft een probleem, jongens. Dat is, uh, dat ja, is de spandoeken waren al inderdaad uh, in het uh, gezichtsveld. Ik had er eentje ja. gezien bij de Hoge Weg. Dus ja. de, aan het hekken uh, gehangen, wat ja. nu ook eindelijk van de grond afkomt na zoveel ja. jaar. Dus en ook eentje bij de Wildbrug op de Stamverslaan. Oh, dat is helemaal leuk. Ook ja, dat spandoek. valt ja, maar, meteen in de. Maar dat heeft te maken met het parkeren, ja. ja. Oh, ja. ja, ja, nou, ja. nou, de herten worden geparkeerd, uh, Frank. Maar... De herten. Nou ja, die, die staan geparkeerd. Ze, ze mogen die Ze mogen niet over. oversteken. Dus, uh, nee, ze nee, staat nog steeds dicht voor die herten. Nog steeds ja. dicht voor die herten, ja. En het raar, is dat is ze in de Noordduinen zouden worden ja. afgeschoten. In de kwarles ja, en en de Zuidduinen Voor mij speelde het nog steeds. Ja. Ja. Je had de Amsterdamse Waterlijnduinen en PBN inderdaad. onder ja, ja. de andere partijen die dat niet wilden. En ja, het is natuurlijk ja, heel raar. Dat moet een keer uh, over zijn. Die kunnen die beesten gewoon van, van, van Noordwijk nou, naar Nou ja, daar is het allemaal begonnen natuurlijk. Want ja. zo'n zo uh, 9,2 ja. miljoen kost een hertendukt. Ja, klopt. En dan mogen, die, die grote, en dan mogen er alleen groene, groene ruchtpadden <laughs> overheen en uh, duinkonijnen. ja ja ja, en vlinders. Met ontheffing voor hazen, die mogen er ook. Ja. En ja. vlinders ja. mogen er. En vergeet de rugstreeppad en de zandhagers die niet. zeg ja, ik ja. Ja, nee, maar, maar dat is, ja, dat is inderdaad vreemd dat het nog steeds niet gebeurd is, want ja. Dan hebben die beesten zoveel ruimte om te leven. dan. Uh, ja, dat wordt nu een beetje een uh, Oostvaarders-plassenverhaal. Uh, want ja. die herten, helemaal die, ja, die ja. vreten natuurlijk die is niet helemaal hun natuurlijke ja. habitat. Die vreten nee. dat zij natte gras, terwijl ze lekker een boomschors moeten krijgen. Ja. Ik ben een tijdje hert geweest, maar ik liep er ook niet graag. Nee, dat begrijp ik. <lacht> <lacht> Op een gegeven moment ben je wel klaar met die boomschors. Ja ja, ja, ja, jongen, ja, het, ja, het is waar. <lacht> Maar ja, goed, ja. Euh, kijk, ze noemen het allemaal natuur, maar dat is het natuurlijk niet, hè. Dat is gewoon één groot park. Uh, nee, we hebben weinig park. echte natuur meer in Nederland. Nee, helemaal niks, man. Nee. Nou ja, de je, de duinen een beetje, maar... Hier in, in, in Zandvoort en omstreken, we hebben natuurlijk de waterlijn dat is een prachtige. gebied. Ja, tuurlijk, nee, dat is en het ook. En het noorden ook, ja. Duinen Kruidberg, weet je, als ja. de, de oude duinen, zeg de oude blauwe ja. duinen, heb ik school geleerd vroeger. Dat is echt waanzinnig mooi. Hoe noemen we dat? Door... De bruine, bruine ja, duinen. De, de oude blauwe duinen. Oude blauwe lopen? duinen. Dat mooi. zijn de de De, de oerduinen, ja, ja, ja, ja. Die liggen ja, er, al, uh, ja. liggen er al, uh, ja. al een jaar of twintig, denk ik. Ja. Toch? Of niet? Nee. Ja, zeker wel. Ja. <laughs> nee, maar... Uh, nou, ja. nee, we hebben een prachtig uh, gebied. gebied hier, hier Wat natuurlijk. Is? man. dat is uh, heel mooi. Maar ja, goed, uh, ik blijf erbij dat er heel weinig echte natuur in Nederland is, hoor. Ja. En ja... Uh, yeah. Want de Veluwe, ja, de Veluwe zou je het kunnen noemen. Maar ook ja. door mensen, handen allemaal bewerkt. En, ja. en, maar je moet eens met een vliegtuig boven Nederland vliegen. Dan zie je hoeveel ruimte er is. Ja, tuurlijk man, weilanden. Ja, ja. En, uh, nu, al die boeren, daar kan, je, daar kan je allemaal parkeerplekken van maken. Ja, ja. ja. <laughs> ja maar ik ben boer geweest ooit, hè? Dus. Uh, Jij? Ja, man. Oh. Uh, ik krijg dat wel eens vaker uh, naar mijn hoofd uh, geslagen. Wat boer. Wat een boer. Ja. Oh. <laughs> Ik wil er ook wel een laten, maar of dat succes is, weet ik ook niet. Heb je ook een trekker, Jaap, of niet? Ja. Oh, mooi man. Jaap is een trekker. Maar je bent toch ook een tijdje imker geweest, Jaap? Ook. Je had nog hele bijzondere bijen. Ja. Aanbijen. Ja. heerlijke honing. Jaap is een trekker. Ik trek van Zandvoort naar Bentveld en weer terug. Ja, dat zeg ik. Dat is de trektocht. Trek hey, jongens, maar dat kan altijd, uh, het kan altijd zwaarder hè, voor sommige het mensen. Want, uh, de politie in, in het zuidwesten van Nigeria heeft dus 77 mensen bevrijd... die drie maanden werden vastgehouden in een kerk. Ja Dan denk je, waarom ga je drie maanden in de kerk zitten? is het een hongerstaking. Nee, daar hebben ze gewacht op de terugkeer van Jezus. Ach, de dominee van de kerk in de plaats uh, Ondo en zijn plaatsvervanger die zijn gearresteerd, het vasthouden van die mensen. Ze zouden dus mensen hebben verteld... Dat de terugkeer aanvankelijk in april zou plaatsvinden. De terugkeer van de Heer Jezus. Maar dat hij nu in september dit jaar werd verwacht. Wat was die druk? Ja, het ging ook achterstand natuurlijk. <laughs> dus ik kreeg van God de instructie dat deze mensen in de kerk konden blijven. om te wachten. Op de Heere Jezus zijn wederkomst. Reeds. <laughs> Zij aldus de dominee. Als het ware. <laughs> Muziek, ja? <laughs> ja, nee ja, dat, dat moet echt <laughs> <overladen>. oh ja. <laughs> ja, ja, je echt overlaten overladen. Ja, kan. Ja, als het, uh, het, als het langer van. is dan vier <laughs> minuten, dan uh, ben ik voor. Maar anders moeten we een halve minuut nog ergens in uh, gaan zitten kletsen. Ik krijg een halve minuut van me. Ja. Oké. Okay. Dan moet ik nog een halve minuut iets gaan kletsen ja anderhalve minuut ja, hebben we nog. Nou, hebben we hebben dan nog iets 5 leuks, 5. leuks voor de anderhalve minuut. Iets minder nu, inmiddels. Dus veel collins overigens. Ja, uh, dit was veel collins overigens. Ja, leuk man. Hey, hoe was de bediening in, uh, in Italië in de restaurant? Goed? Ja, perfect. Ja. Ja? Hadden ze daar genoeg mensen ook? Want je krijgt hier, ja, in, uh, je krijgt hier in Nederland ook een nieuw restaurant. Karen's. Uh, uh, moet ik even goed kijken hoor. Karen's. Ja. In goed? Uh, ja, nee, dat weet ik niet in Zandvoort. Karen's Dinner. Okay. Nou, wat gaat daar gebeuren? Dat is niet zomaar een restaurant. Het doel van het personeel is namelijk om je zo grof mogelijk te behandelen. Grof mogelijk? Nou, zo grof mogelijk. Ja, nou ja, goed. En, en eten, dat wordt op tafel gesmeten. Een middel, in, in middel in, als je klaagt over het gerecht. En passief uh, agressieve opmerkingen over je kleding en... Uh... En omgekeerd, maar mag je ook als gasten echt als een echte kern gedragen. Dus grof zijn naar het personeel. Ja. Dus dat wordt wat... Uh... Nou, ik denk dat dat helemaal fout gaat aflopen. Ja, ja. <laughs> denk je? Ah, dan worden we volgens mij borden als uh, vliegende schotels uh, gebruikt, denk ik. Of uh, als discussie. Uh... <laughs> en op tafel kun je, kun je, kan een kaartje komen er staan... dat aan deze tafel vier hoorden zitten. Ja. <laughs> ja dus, uh, Goed verhaal. Ja, ik vind je ja. leuk of niet? Ja, dat wat over een hitsige pastoor, hè Frank? Ja. ja, dat is ook wat. Er is dus een, een, een, een Limburg, een pastoor. Een Limburgse pastoor, als het ware. Nou, die ja, sorry, maar we hebben, we hebben daar hebben we geen tijd meer voor. Ik we vond vond net dat we het, het, dus we moeten hem even bewaren voor, voor zo direct. We de even zijn er terug. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.